De huizenprijzen stijgen in Nederland sneller dan in de meeste landen om ons heen. Volgens onderzoeksbureau Calcasa werden Nederlandse woningen afgelopen jaar ruim 9 procent duurder. In Duitsland was dat ruim 3 procent en in het Verenigd Koninkrijk nog geen 2 procent. Volgens de onderzoeken komen de verschillen door de hypotheekrenteaftrek... en doordat Nederlandse kopers minder eigen geld hoeven in te leggen.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 Tot nu toe valt het wel mee met de drukte op de Nederlandse wegen. De meeste vertragingen is er aan de noordkant van Rotterdam. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda om precies te zijn. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht staat 8 kilometer file... en is de vertraging nog bijna een uur. Er stond daar een vrachtwagen met een lekke band, maar die is inmiddels weg. Dus de vertraging neemt daar wel wat af. Verder ontstaat er nu wel oponthoud, ook in het zuiden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En het gaat wat beter op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug. Daar is de weg na een ongeluk ook weer vrij. Vanaf Harmles staat er nog wel een file van 5 kilometer.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 Slachtoffers van geweld en zedenmisdrijven hebben spreekrecht in de rechtszaal. Dat is al zo. Maar dat is niet genoeg, vindt minister Dekker, voor rechtsbescherming. Elisabeth noemde het net al eventjes. Zo moeten ze ook gehoord worden en moeten verdachten verplicht naar de rechtszaal komen als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Minister Sander Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom vindt u dat belangrijk? Nou, nu kunnen verdachten. Uh achterblijven bij wijze van spreken in een cel... en dan, dan spreekt een, uh, een, een slachtoffer bij wijze van spreken voor een uh, van lege stoel. En uh, het, het is niet alleen belangrijk dat een slachtoffer zijn verhaal kwijt kan voor de rechter... maar ik vind het ook belangrijk dat een dader of een verdachte daarmee wordt geconfronteerd. Ja, en, en u hoorde verhalen dat dat vaak gebeurt dat de verdachte in de cel blijft... om, om maar niet het verhaal van de slachtoffers te horen. Dat gebeurt met, uh, met regelmaat. Ja. En het is een van de dingen die we vandaag presenteren. Vandaag is de uh, internationale dag van het slachtoffer. Ja. En uh, heel lang is de slachtoffer in het hele strafproces een soort blinde vlek geweest. En ik vind dat we niet alleen maar uh, aandacht moeten hebben voor de ja voor de formele procespartijen, hè, dus voor de voor de verdachten, ja. uh, maar dat we ook uh, mee moeten leven met slachtoffers en dat we ook moeten nadenken over wat hun rechten zijn. Ja, en mag dat slachtoffer dan geheel vrij uitspreken of zijn daar wel beperkingen? Nee, die mag vrijheid spreken. Uh, dat, dat spreekrecht is er overigens nu al. Hè. Het is niet zo dat mm -hmm. de afgelopen twintig jaar niks is gebeurd. Er zijn echt forse stappen gezet om de positie van de slachtoffer te verbeteren. Ik denk dat dat heel erg goed is. Moet je voorstellen dat alleen al zo'n honderdduizend mensen in Nederland hebben... die jaarlijks slachtoffer worden van bijvoorbeeld ernstige zedenmisdrijven of geweldsmisdrijven. Dat zijn dingen die een enorme impact op je, op je leven hebben. En dan is het ook goed dat je dat verhaal kwijt kan. Um, en uh, we gaan er nu een volgende stap in zetten. Ik neem aan dat u deze wet uh, opstelt in overleg met uh, de advocatuur in Nederland. Um, hoe uh, reageren zij erop? Ja, dat is verdeeld. Uh, sommige advocaten vinden de positie van het slachtoffers heel erg belangrijk... Uh, en die juichen dit toe. Uh, er zijn ook mensen kritisch en die zeggen... ja, uh, kijk uit dat er niet te veel emotie in de rechtszaal komt. Wat ik belangrijk vind, is, is dat we... Uh, als je kijkt naar het, naar het hele strafproces... Hè, dat uiteindelijk de genoegdoening van een slachtoffer... niet alleen maar daar is als een verdachte uiteindelijk wordt veroordeeld. Als een dader wordt ge gevonden. Maar dat zo'n slachtoffer ook het gevoel heeft van... ja, ik wil ook zelf mijn verhaal kunnen doen. Ik wil ook goed behandeld worden. Bijvoorbeeld bij het doen van aangifte op een politiebureau. Daar gaan we ook extra mensen voor, uh, voor vrijmaken. dat mijn schade wordt vergoed. Dus uh, ja, soms heb je spullen die kapot zijn of, of, nou ja, ben je gewond geraakt, heb je in het ziekenhuis gelegen, dan zijn dat dingen die aanvullend aan uiteindelijk de opsporing en de vervolging van een verdachte ongelooflijk belangrijk zijn voor het rechtsgevoel. Ja. Um, ja, de advocaten die kritiek hebben, bijvoorbeeld advocaat Plasman... die zegt inderdaad wat u al noemt uh, opmars van de emoties in de, in de rechtszaal. Uh, daar is hij niet blij mee. Hij zegt uh, je moet op die manier uh, het oordeel van de rechter niet beïnvloeden. Geert-Jan die zegt daarover, ik heb wel eens meegemaakt... want dat spreekrecht is er al, dat rechters uh, geëmotioneerd raken. Dat, dat is niet goed. Dat vertroebelt het oordeel. Uh, maar ook uh, emeritus hoogleraar straf, strafrecht Theo de Roos zegt... Um, uh, spreekrecht oké, okay, maar het wordt uh, uh, nu al disproportioneel. Proportioneel gebruikt. De grens is al bereikt. Daar moeten we niet verder in gaan. En dat draait natuurlijk om het principe: de verdachte is nog verdachte. Er is nog geen oordeel geveld. Uh, en dan uh, breng je dit uh, in. Uh, is dat uh, sterk voor de rechtspraak? Ja, ja ik, ik begrijp het. Hè. Maar we moeten ook uh, beseffen dat rechters zijn hele kundige, professionele mensen die natuurlijk ook best geraakt kunnen zijn... door het verhaal van een slachtoffer. Maar uiteindelijk ook een, een, een volledig dossier... en ook het verhaal van de verdachte... natuurlijk mee moeten nemen in hun reving. Maar soms is de verdachte maar toch nog een verdachte. Als... En so soms is de verdachte nog een verdachte. En dan kan het blijken dat het slachtoffer... wellicht helemaal losgaat op de verkeerde verdachte nog. Nou, kijk, uiteindelijk gaat de slachtoffer niet los op de verdachte... maar moet de slachtoffer zijn verhaal doen... over wat hem of haar is overkomen. Nou, bijvoorbeeld als die mekaar is geslagen of als hij te maken heeft gehad met zware mishandelingen... waar je ziet dat dat vaak, vaak dingen zijn die een enorme impact hebben. Mm. En dan is het goed dat ze iemand ook zijn verhaal kan doen. Mm. En, en dat is niet alleen maar belangrijk voor de rechter om dat mee te wegen... van wat heeft dit teweeg gebracht bij uiteindelijk degene die, die slachtoffer is van een, uh, van een misdrijf. Net zo goed als dat, dat, dat hij natuurlijk het verhaal van de verdachte moet meewegen En uiteindelijk moet hij dan een uitspraak doen. U wilt ook slachtoffers uh, betrekken bij de bepaling... of veroordeelden die een uh, TBS-straf hebben gekregen... voorwaardelijk wordt, wordt beëindigd of die straf dan beëindigd mag worden. Hoe, hoe moet dat in de praktijk gaan werken? Nou ja, heel specifiek. kijk, Als het gaat om uiteindelijk een verlenging, ja of nee... dat is echt een oordeel, ook weer van de rechter... en die wordt daarbij ondersteund door deskundigen. Die moeten kijken, is iemand in zijn behandeling zover... dat nou ja, het risico op eventuele herhaling... Uh, verminderd is of, of, of, of weg is. Uh, dus dat is, dat is belangrijk. Tegelijkertijd, ja, ook, ook dat is weer een moment dat een enorme impact heeft op slachtoffers. En dan is het belangrijk dat ook een slachtoffer kan zeggen: van ja, ik, ik, ik begrijp dat iemand uiteindelijk weer uh, naar buiten komt, op straat komt, weer terug de samenleving in gaat. En, en dat vind ik ook goed hoor. Uh, mensen uh, het overgrote deel van de, van de straf is eindig. Mm -hmm. Maar dat je dan wel rekening houdt met bijvoorbeeld bepaalde randvoorwaarden. He, denk bijvoorbeeld aan gebiedsverboden uh, of contactverboden. Mm -hmm. Omdat ook soms na jaren uh, het verslachtoffer nog een enorme impact heeft... om geconfronteerd te worden met daders. Ja, uh, dank voor de toelichting. Minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan naar Antwerpen. Daar is de smokkel en doorvoer van drugs de afgelopen jaren enorm toegenomen. Daardoor komt er ook steeds meer criminaliteit in de havenstad. En de Belgische regering kiest er nu voor om een nieuwe aanpak te introduceren... waarbij alle betrokkenen diensten beter gaan samenwerken. Het Nederlandse beleid van legalisering zien ze in ieder geval niet zitten. Dat hoorde onze correspondent Sander van Hoorn vanaf de bovenste verdieping van het havengebouw prachtig uitzicht over de Antwerpse haven, water, windmolens, loodsen en containers. En burgemeester Bart de Wever van Antwerpen, de kans is dus reëel dat er in zo'n container die we nu zien cocaïne zit. Ja, wat we wel hebben vastgesteld is dat het een stuk van Nederland-Rotterdam heeft verlegd naar Antwerpen, wat wellicht wat met een Nederlandse aanpak te maken heeft. Wel, we hebben heel sterk ook naar Nederland gekeken naar wat men daar gedaan heeft, op stedelijk vlak, en wij voeren daar een strijd tegen drugs, die vandaag een nieuwe fase ingaat, waarbij met hogere overheden proberen om ja multidisciplinair te werken. In de haven enerzijds, maar als burgemeester mijn focus legt natuurlijk op de stad. Anderzijds waar dat geld, dat in de duchshandel uh, wordt gewonnen, voor een stuk boven water komt. Ik ben erg geïnspireerd door de brief die de Amsterdamse burgemeester ooit heeft gekregen van uh, een allochtone bewoner van zijn stad die zei, ik doe alles om mijn zoon op het rechte pad te houden maar ik heb wel een probleem. Uh, twee huizen verder uh, staan er drie mooie auto's voor de deur maar er komt niemand voor 11 uur s morgens uit zijn bed. Wat kan u voor mij betekenen, burgemeester? Die vraag stel ik mij naar bepaalde gemeenschappen in mijn stad ook. En als ik niet kan aanwijzen dat die criminele uh, levenswandel die snel leidt tot veel geld uiteindelijk tot niks leidt en dat op een snelle manier kan aantonen lik op stuk te geven, ja dan uh, neem ik mijn verantwoordelijkheid niet. Maar ik ga nooit de illusie dat we de strijd tegen drugs op zichzelf kunnen winnen. We moeten alleen zien dat... Um de ontwrichtende kracht van de criminele netwerken die erachter zitten... dat we die kunnen breken. Tegelijkertijd, als we hier om ons heen kijken... journalisten, uh, hogeschoolde mensen... ook daar wordt in Antwerpen veel gebruikt. Uh, steeds meer ook. Hoe gaat u die mensen vertellen dat ze daar dus vanaf moeten blijven van die lijntjes. Die mensen kan ik eigenlijk alleen maar via deze weg zeggen... Uh, u veroorzaakt heel wat ellende. Uh, achter dat lijntje ook liggen letterlijk lijken op de weg... Uh, voor het bij u is gekomen. En u reikt uw geld letterlijk aan aan jongens... die u daarmee naar de gevangenis zal sturen uiteindelijk... waarvan u de familie ontwricht, waarvan u helpt... om heel de gemeenschappen te ontwrichten en geen toekomst te geven. Uh, denk misschien toch eens na voor u zich overgeeft aan, uh, aan dat soort pleziertjes. Koen Geens, minister van Justitie. Vanuit het havengebouw, ik heb het al gezegd... mooi uitzicht over die haven die in Rotterdam al een stuk beter beveiligd is. En prompt zagen we dat een deel van de handel zich naar Antwerpen verplaatst. Met andere woorden, het ligt in de lijn der verwachting... dat als u het hier beter op orde krijgt... ...dat het zich toch weer verplaatst. Dat lijkt mij behoorlijk onvermijdelijk. Het is duidelijk dat er in Europa nog veel andere grote havens zijn... ...en dat uh, Antwerpen en Rotterdam uh, zeker niet de enige kandidaten zijn. Daarom zijn er uh, veel wetenschappers, uh, mensen uit het maatschappelijk middenveld... ...die zeggen je moet het dus ook anders aanpakken, je moet het decriminaliseren. Dat is uiteindelijk de enige manier om die grote winstmarges weg te nemen. Men is dat in de Verenigde Staten beginnen doen met cannabis in een aantal staten. En in Nederland? Uh, ik uh, gebruikte de Verenigde Staten omdat ik uh, Nederland niet wou viseren. Uh, dikwijls komt men er dan na verloop van tijd ook weer van terug. Dus het uh, decriminaliseren heeft zeker zijn voordeel wat betreft de straatwaarde en de handel. Maar wat het doet met de gezondheid van de mensen, uh, dat weet ik niet zo zeker. Toen iedereen in uh, China opium mocht nemen, was China er niet zo goed aan toe. Ja, de laatste spreker was dus Koen Geens, minister van Justitie. En in het nieuwe opsporingsteam in Antwerpen komt ook een Nederlander. Die moet ervoor gaan zorgen dat de samenwerking met België goed verloopt. Winfried Paiens. is Radio 1 Journal. Stukje service naar iedereen toe. Want we gaan even terug naar gisteravond. Het werd al drie keer gezegd in deze uitzending, stukje. Dus vandaar. Ja, stop er nu maar mee. Ja, maar het is, ik wilde uitroeien, maar dat ja, lukt niet. Ik praat u even bij over radio en tv. Een nieuwsuur allereerst. Een uitgebreide reactie van de Brunsumse wethouder Joop Palme... op het rapport over zijn integriteit. Hij heeft altijd geloofd in zijn eigen onschuld. Nee, dat bevestigt wat ik al wist. Wat wist u dan? Dat ja, ik een tegel was. En dus bent u opgelucht vanwege dit rapport... of maakt het u helemaal niks uit?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 In met het oog op morgen was een uh, oude bekende te horen. Uh, vandaag verschijnt namelijk een boek van oud presentator John Jansen van Galen. Het heet Wandelparadijs Nederland. Want Jansen van Galen is verzot op wandelen, ook al toen hij nog bij het oog werkte. Dus dan wandelde je overdag en had je s'avonds de uitzending? Ook wel eens twee, hoor. Ik zaterdag er yeah. eens gaan aan en ik zondag, met die rugzak nog, hierheen kwam. Dan was ik om een uur of half, acht, zeven uur hier in de Monika. En en wist je, niet... je nou overdag niet nerveus van dat je dacht... ik wil weten wat er in het nieuws is, wat er gebeurt? Nee, en... Ja, je hond hield contact, je kon toen al bellen. Wat is er aan de orde? Ja, zo oud is hij ook weer niet. Dat was gisteravond op Radio NTV. 18 minuten over zeven, buitenlands nieuws. Antidepressiva werken echt bij het behandeling van depressies... blijkt uit een jarenlang onderzoek van de Universiteit van Oxford... waar veel Britse kranten over schrijven. De hoop is dat het onderzoek een einde maakt aan de voortdurende discussie... rondom de effectiviteit van anti antidepressiva. Volgens onderzoekers werken de pillen dus en krijgen veel mensen... Uh, te weinig mensen de juiste behandeling, maar één op de zes. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk... zouden een miljoen mensen gebaat zijn bij een betere behandeling. Als het zo ging bij kanker of hartpatiënten... dan zouden er openbare verontwaardiging zijn, zeggen ze. De Nieuw-Zeelandse minister van Klimaatverandering pleit voor een nieuwe zesde categorie voor orkanen, schrijft ABC Australia. Nu zijn er vijf categorieën, maar volgens minister Shaw zijn er al orkanen geweest die prima zouden passen in een zesde categorie. Dat zei hij op een klimaatconferentie in Wellington. Een klimaatwetenschapper noemt de huidige schaalverdeling ouderwets, omdat de orkanen door de klimaatverandering steeds heviger worden. Een hooggeplaatste directeur van autogigant Ford is opgestapt... vanwege beschuldigingen van ongepast gedrag, meldt CNBC. De man stond aan het hoofd van Ford in Noord-Amerika. Intern onderzoek wees uit dat zijn gedrag niet paste... bij de gedragscode van het bedrijf, zo zegt de hoogste baas van Ford. En hij voegde daaraan toe dat zijn bedrijf een veilige en respectvolle cultuur heeft... en dat hij van topmensen verwacht dat zij zich daaraan houden. Een precieze reden voor het vertrek is niet naar buiten gebracht. En we hadden het al over de ontmoeting van president Trump... met overlevenden en nabestaanden van de schietpartij op een school in Florida. Veel media lichten er in de berichtgeving nog een opvallend detail uit. Trump had namelijk een spiekbriefje in zijn hand... met vragen die hij wilde stellen. En dat briefje was zichtbaar voor de camera's. Onder meer Sky News heeft er een artikel aan gewijd. Als laatste punt op het briefje stond I hear you. En critici vinden het opmerkelijk dat Trump zichzelf... er met een briefje aan moet herinneren om invoelend te zijn. En ook het feit dat de vragen door iemand anders zijn opgeschreven... het handschrift was namelijk niet van Trump... dat vinden veel mensen tekenend. De files, dan Helene. De meeste files staan bij Rotterdam, maar de meeste vertraging is voor op de A2 vanochtend van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg namelijk een uur oponthoud door een ongeluk. Dankjewel Helene. Uh, wij gaan uh, verder met een groot onderzoek in de zaak Nicky Verstappen. Vandaag wordt een begin gemaakt met het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in ons land. Daarmee hoopt de politie de moord op Nicky Verstappen in 1998 op te lossen. De politie roept vanaf zaterdag ruim 21.000 mannen... uit landgraven en omgeving op om hun wangslijm af te staan. Bij de burgemeester gebeurt dat waarschijnlijk vandaag al. En uh, dat wordt allemaal gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut. Het gaat vervolgens na of dat DNA dan overeenkomt met het DNA-spoor... dat is gevonden op het lichaam van Nicky Verstappen. Lex Meulenbroek is onderzoeker bij het NFI. Meneer Meulenbroek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grootste operatie tot nu toe. U, u bent wel wat gewend bij het NFI, hè, met grote opdrachten. Uh, het ja, zeker, toch... ja, zeker. we hebben natuurlijk grootschalig onderzoek gedaan... in de MH17-ramp en Marianne Verstappen. Maar dit is uh, zeer zeker een van de allergrootste zaken die we gaan doen. Ja, Ik snap de verspreking, maar uh, u bedoelt vast Marianne Vaatstra, denk ik. Maar um, ja, ja. De, de, de grootste operatie, um, brengt dat dan toch nog druk met zich mee bij u? Nou ja, in zoverre, het vergt veel voorbereiding. Maar we zijn er helemaal klaar voor. We hebben extra medewerkers aan kunnen nemen. We hebben de, het proces wat kunnen versnellen. En uh, je moet ook begrijpen dat uh, het gaat nagenoeg volledig geautomatiseerd. Dus robots en computers doen het grootste deel van het werk. Ja, ja want ik dacht dat u zal wel een enorm teamuitbreiding hebben uh, moeten regelen. Maar dat, dat, uh, wat doen die robots dan precies? Het zijn maar vier en mensen extra, robot... hè, geloof ik. Wat zegt u? u heeft maar vier mensen extra voor, voor deze hele klus, hè, geloof ik. Uh, nee, zes, zes mensen hebben extra in dienst genomen voor deze, deze huh? operatie. En uh, ja, Wat doen die robots? Die robots die zorgen ervoor dat het DNA uit uh, het materiaal gehaald wordt... dat de mensen hebben ingeleverd. En vervolgens uh, gaan, um, gaan we gewoon kijken of dat DNA... dat die mannen hebben afgestaan, overeenkomt met het mannelijk DNA... dat uh, is aangetroffen in de sporen bij Nicky Verstappen. Waarom zijn er alleen mannen opgeroepen eigenlijk? Nou, het, het, het mooie van uh, het kijken naar het mannelijk DNA is dat het mannelijk DNA erft over van, van vader op zoon, in feite net zoals de achternaam. En daardoor hebben alle mannen in de mannelijke lijn hetzelfde mannelijke DNA-profiel. Zelfs als er heel veel generaties tussen liggen. Dus als het mannelijk DNA-profiel van iemand nu matcht met dat van het spoor, mm -hmm. dan kan deze persoon dus een verwant zijn van degene van wie het spoor afkomstig is. En dat kan zijn een broer, een vader, een grootvader, een neef of uh -huh. zelfs een achter achterneef Er ligt wel iemand die je dan helemaal niet eens kent. Uh -huh. nou, op deze manier kunnen we dus uh, gaan kijken in stambomen. Om te kijken waar zit nou degene van wie dat spoor afkomstig is. Uh -huh. En de andere kant van het verhaal is dat we op deze manier natuurlijk heel snel en heel efficiënt... Heel veel mensen en families kunnen, kunnen uitsluiten. Ja, ja, dus dat is eigenlijk het. een hele efficiënte manier om een hele grote groep mensen uh, te kunnen bekijken. Maar kunt u dan ook vrouwen uitsluiten? Uh, nee, want dan zou je dus uh, naar een ander stukje DNA moeten kijken. Dat zou ook kunnen. Ja. Je kan ook in de moederlijke lijn gaan kijken. En uh, dus DNA dat erft over van moeder op de kinderen. Maar omdat we hier natuurlijk ook te maken hebben... met een, een, met een spoor wat afkomstig is van een man... en eh, omdat de techniek wat efficiënter is om te kijken naar het mannelijk DNA... Mm -hmm. is er gekozen voor deze methode. Ja. Um, hoe lang gaat het onderzoek duren? Nou, ja, Wij verwachten een half jaar tot een jaar. Want dat, als er een match is, dan weet u niet direct wie de match uh, is. Hè? Want dat, zo snel gaat dat niet. Nou ja, je bent dus helemaal afhankelijk... hoe snel je dus uh, een match gaat vinden. En bij de zaak van Marianne Vaatstra bijvoorbeeld... hadden we vrij snel, eigenlijk al in de eerste uh, groep uh, profiel, uh, profielen... hadden we al iemand die verwant was van de uiteindelijke dader. Ja, en dan kan je natuurlijk heel snel al die uh, uh, mensen die hebben meegewerkt met diezelfde achternaam... kan je natuurlijk uh, zeg maar naar voren halen en eerder onderzoeken. Ja. Dus het hangt maar helemaal af van ja, hoe snel vind je dan die match. Duidelijk. Veel succes met deze enorme operatie. Um, uh, meneer Meulenbroek, onderzoeker bij het NFI. Dank u wel.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 NTO Radio 1.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 De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit krijgt strafontslag... omdat hij jarenlang etentjes en luxe uitjes zou hebben betaald... met geld van de politie. NRC meldt dat Smit ook strafrechtelijk wordt vervolgd. Zelf ontkent hij iets fout te hebben gedaan... en het ontslag niet te accepteren. Op een bijeenkomst met slachtoffers van de schietpartij in Florida heeft president Trump gezegd dat hij erover denkt om leraren en andere schoolmedewerkers te bewapenen. Eerder zei hij al dat hij onder meer wil bekijken of de minimumleeftijd voor het kopen van semi-automatische wapens omhoog kan.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 Normaal gesproken zou ik nu praten met iemand van Weerplaza. Marco Verhoef bijvoorbeeld. Maar uh, dat lukt niet. Die is, uh, niemand is wakker, denk ik. Um, dat kan ermee te maken hebben dat Marco gisteravond bij Jinek zat. Oh ja. Dus het was sowieso een, een latertje. Lavertje. Maar normaal heeft hij gewoon vervanging, hoor. Uh, dus dan doe ik het zelf. Maar weet je wel, kunnen wij ook gewoon zelf. Het wordt uh, vandaag zonnig en droog. Alleen in het noorden zijn er uh, iets meer wolkenvelden mogelijk. Na de vorst van uh, vanochtend stijgt dan de temperatuur... naar ongeveer zo'n 5 graden. En de rest van de week blijft het ook zonnig. Het wordt steeds kouder, hè. Daar hebben we het al veel over gehad deze week. En zondag is het overdag nog net boven nul. En daarna wellicht schaatsen. Maar dat gaat iemand van Weerplaza straks wel weer uitgebreid uitleggen. Dat is het weer. Dan gaan we naar de verkeerssituatie. Helene Geest... Het is op de meeste plaatsen niet drukker dan anders. Er zijn twee uitzonderingen en dat is te wijten aan ongelukken daar. Op de A2 van den Bosch naar uh, Utrecht gebeurden twee ongelukken bij Waardenburg. De linker rijstrook was daar dicht, maar die kan ieder moment vrijkomen. Er staat uh, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file... en de vertraging is meer dan drie kwartier... En bij Rotterdam ook problemen op de A15 van Gorkum naar Europoort. Tussen knopend Ridderkerk en Rotterdam-Charloes, 8 kilometer file. Daar is de vertraging ook drie kwartier. Er zijn twee reisstroken dicht. Nu op zeetours.nl Echt vakantieplezier op zee met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 949 euro per persoon. Een panoramadak, grotere velgen.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 Met Gio Lippens. Shorttrack is de hoofdmoot vandaag. Spektakel dus ook. Laten we vooral dinsdag niet vergeten... Hè, toen de relayploeg bij de vrouwen volkomen onverwacht brons pakte. Dus dat belooft wat voor vandaag. Uh, althans, er kan van alles gebeuren. Dat is uh, het motto. Gio Lippens in uh, Gangnung. Goedemorgen weer. Goedemorgen weer. We nemen altijd even de kranten door uh, op dit tijdstip. Uh, maken de Nederlandse kranten hun lezers al lekker... voor dat uh, Shorttrack programma? Leeft het? Nou, sommige kranten die laten het voorwerk liggen... die komen morgen ongetwijfeld met de verhalen... over hoe het allemaal is afgelopen bij dat shorttrack. Maar het AD is er wel ingedoken. Uit de schaduw van Shinky is de kop boven het verhaal... en daaronder een pakkende in inleiding. De een wordt Smurf genoemd, de andere is vaak chill. En de derde die behoort tot de onbekendere sporters... van de nationale ploeg. Nu hebben ze allemaal eremetaal... en staan ze vandaag in de kwartfinale van de 1000 meter... op Shinky's Knecht, plek in de spotlights. Nou, je kunt de namen invullen als je een goed geheugen hebt. De Smurf is Jaren van Kerkhoff... vanwege ja. haar lengte en haar deel blauwe schaatspak. Het woord chill komt uit de mond van Suzanne Schulting. Ja, en Lara van Ruiven is die onbekende die nu ineens in de schijnwerper staat. Dat je het maar weet. Ja. En wie was dan die ene die zoveel uh, vloekte op, de, op tv... Weet we dat nog uit ons hoofd? Zo, ja, dat was schulding. Dat schulding, was schulding, was dat schulding ja. ja, dat ja, was heel was leuk. Chill, was dat. Maar ook veel vloeken ja, en heel ja, veel ja, nieuwe die, woorden. Ja, leuk, spontaan. Um, uh, dat zijn de voorbeschouwingen voor het short track. Um, maar er wordt nog veel geschreven over uh, de dag van gisteren... wat betreft het schaatsen. Uh, de dag waarop de hooggespannen verwachtingen... rond die achtervolgingsploegen daar op de schaatsbaan bij jou... Uh, toch niet werden waargemaakt, toch? Ja, klopt. Kritische verhalen dus. Hè. NRC Next Cop treint je individuen als team ten onder. Nou, dan slaan ze de spijker mee op de kop... Hè, als het om de falende mannenploeg gaat. Hmm. En ook in de Volkskrant gaat het over het gebrek... aan trainingen met die nationale ploeg. Pas gewoon allemaal niet in het Nederlandse systeem. Met commerciële ploegen, individuele belangen. En een hele mooie omschrijving in die krant... van de ploegenachtervolging. Uh, het is synchroonschaatsen met 50 kilometer per uur. En zegt de krant dat vereist nou eenmaal... toegewijde en langdurige oefeningen. En dat doen de Nederlanders niet. Ja, de Japanners zullen, neem ik aan... een stuk blijer zijn. En, uh, hoe schrijven ze in Japan? Hoe is ze Japans? Nou, ik hoop dat je het niet erg vindt. Ik heb me beperkt tot het lezen van de Engelstalige kranten daar. De uh, Japan Times is er zo eentje. En in die krant prijkt een foto van juichende Japanse vrouwen. Die, uh, dat is die achtervolgingsploeg, hè. Die gisteren Nederland klopte in de finale. Maar gek genoeg, dat verhaal is heel feitelijk, heel zakelijk. Zonder enige emotie. En opvallend genoeg ook zonder verwijzing naar die Nederlandse coach. Naar Johan de Wit, die de vrouwen naar goud heeft geleid. Huh. Um, de spelers zijn ook altijd het moment dat er van die mooie uh, bijverhalen naar boven komen borrelen. Ben, ben je iets tegengekomen? Ja, verhaal in de kantlijn in de Korea Times vandaag. Een heuse rel rond de Nederlandse schaatser Jan Blokhuizen. Dutch skater sparks dog meat controversy. In Pyeongchang staat er boven het verhaal een hele mond vol. Hij zou in de internationale persconferentie na afloop van de ploegenachtervolging hebben gezegd: Alsjeblieft, behandel honden beter in dit land. Nou, dat gebeurde op een moment waarop er geen vragen meer waren gekomen vanuit de buitenlandse media. Een beetje terloops. Die opmerking heeft tot nog wat boosheid geleid, zeker op sociale media. En daar wordt Blokhuizen racisme verweten en onnozelheid. Want zoals je moet weten, het eten van hondenvlees is hier een tamelijk gevoelig thema. Uh, nou, het middelpunt van de relblokhuizen zelf heeft inmiddels via Twitter excuses gemaakt. En over excuus gesproken. Een uur geleden vertelde ik al dat er twee Koreaanse vrouwen in het Hollandhuis gewond zijn geraakt. Hè, toen die mannen ja. van de ploegenachtervolging die levensgrote tegel in de vorm van een medaille het publiek inwierpen. Nou, ook daar zijn inmiddels excuses gemaakt. En in de Telegraaf wordt het voorval beschreven. En blijkt dat met name Sven Kramer zich kort voor het incident gisteravond ergerde aan het gedrag van het publiek. Ja. Uh, dat gebeurde tijdens de huldiging van de ploeg. Het was nogal rumoerig in de zaal. En Kramer riep vanaf. Op het podium. Ik kan ook weggaan, hoor. Ik ben hier vooral ook voor jullie. Nou, voor alle duidelijkheid, Winfried: in de krant wordt geen enkel direct verband gelegd tussen die ergernis en nee, okay. dat incident met de tegel. Dat mag je zelf doen. Ja. Oké, okay, um, is iedereen bij jullie nu in de, de short track hall, Of heb je vandaag ook nog een beetje gezelschap uh, daar uh, in de schaatsbaan? Ja, gelukkig Op schaatsbaan. wel hoor, want wij gaan stug door hier. Ook al gebeurt het allemaal in die hallen hiernaast. Steven Dalenbouw is er weer om te praten over die training in de Olympic Oval. Ja, met nog twee echte schaatsonderdelen te gaan. De duizend meter van morgen en de mass van zaterdag. Steven... Vanmorgen, een raar beeld. Hè? De baan was keurig gedweild. De officials die zaten allemaal op hun stoeltjes, op het middenterrein. Maar ja. er was geen schaatser te zien op die vroege training. Okay, heb was... jij dat eerder meegemaakt? Er was helemaal niemand. Die baan lag er echt super glad bij. Maar er gebeurde helemaal niks. We hadden er zelf mogen schaatsen. Ja, nee, maar een, een, een, een half uurtje later kwamen diezelfde uh, Zambonis weer het ijs op... om opnieuw, opnieuw te dweilen voor het uh, volgende trainingsuur. Nee, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Nee. Zeker niet op deze spelen. Nee. Nee. Nee. Nu werd er wel uh, getraind. Hè? Ik zie een paar plukjes uh, her en der. Uh, maar vul is het niet. Uh, heb jij nog interessante mensen kunnen spreken daar beneden? Nou ja, wat je ziet is dat de Maastart-rijders... die dus zaterdag aan de bak moeten, dat die, uh, dat die hier nu rondrijden. Je ziet ook weer helmpjes verschijnen, want ze hebben daar helms op, hè. Uh, helmen op. Uh, en je ziet ook de meter rijders langzaam verschijnen. Aha, morgen. Nog uh, geen Lorentse en Nuis, dat zijn de twee grote natuurlijk. Uh, dat, dat duel wordt opgepompt en dat zullen we later vandaag ook nog doen. Die hebben we nog niet gezien, Koen Verweij is er wel. Uh, Shawnee Davis is er niet, maar die heb ik al wel eerder uh, gesproken... want het zijn waarschijnlijk uh, zeer waarschijnlijk de laatste Olympische Spelen van... Uh, en dat zal dus de laatste Olympische race worden... van eigenlijk nou, ja, een van de grootste schaatsers ooit, Shawnee Davis. Twee keer Olympisch kampioen. Um, op de 1500 meter werd Davis vorige week negentiende... en het is dus maar de vraag of hij morgen op die 1000 nog één keer kan vlammen. Well, uh, that's the plan.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 Davis zegt, ik ga mijn best doen op die duizend meter. Het gaat op en af tijdens deze spelen, maar ik probeer positief te blijven. Het is nogal, het is nogal wat gedonder geweest hè, rond Davis, ook deze spelen weer. Met die weer. vlag, hè? Ja, met de vlag en de Amerikaanse media, daar, daar heeft hij altijd ruzie mee. De USA Today schreef vorige week, we noemde hem vorige week... de grumpiest man at the Winter Olympics... Uh, dus uh, de, de, de, de meest chagrijnige man op deze winterspelen. Uh, en dat heeft allemaal met, die, uh, ja, met die, dat, dat conflict over het dragen van de vlag te maken. Die hij dus niet mocht dragen, die vlag. En daar was hij boos over. Nou, dat gaat heel het heen en weer. En uh, dat speelt ook deze speler weer. Nou, toen straalt er ook niet echt van af dat hij er nou heel veel zin in had. Hè? Nee, ja, hij is ook wel. Ik moet, ik moet zeggen, qua uitstraling uh, is het niet altijd even positief. inderdaad. Nee. En, uh, ja, die Amerikaanse media die gaan daar echt hard tegen in. De uh, USA Today schreef vorige week: hij is een van de grootste schaatsers ooit. Maar hij heeft die reputatie gesaboteerd met middelmatigheid. Ja. Nou. kijk. Hey, de echte actie is dus straks hiernaast in dat short track Stadion. Gebeurt er hier op deze baan nog iets de komende uren? Uh, ja, um, Harvard Lawrence, De Noor en Kjeld Nuis komen hier dus nog uh, trainen. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we, wat we hier nog qua training uh, kunnen verwachten. En verder, waar ga jij naartoe? Nou, ik ga, want je had het net over dat verhaal in de kantlijn. Maar daar denken ze hè, over dat, uh, dat, dat, dat, die de hond. De opmerking over het eten van honden van Jan Blokhuizen. Maar daar denken ze in Korea anders over. Uh, daar, daar is echt best wel veel ophef over, uh, hier, hierover ontstaan. Uh, dus ik ga even kijken of daar nog uh, in het Olympisch dorp daar nog een reactie over te halen valt. Het okay. dus zou kunnen, er wordt gezegd dat er een persconferentie over uh, dat gaat. Dat zou interessant kunnen zijn voor Koreaanse media. Dus daar ga ik. Uh, ik stap op het fietsje en dan ga ik die kant op. Kijken of er een diplomatieke rel vermeden kan worden door die Nederlandse ploeg. En dit sinds vorig jaar, het jaar, of sinds vorige week, toen was het hier een nieuw jaar, hè? Het jaar van de hond? Ja, het jaar van de hond. <lacht> Oké, okay, uh, ja, ik heb wel eens per ongeluk, uh, gegeten. Dat had ik niet eens door. Dat was in China. En toen kwam ik ook in de discussie terecht. Toen zeiden ze, ja, maar jullie eten toch koe? Cool. Ja, uh, ja, ja, ja. Zijn ja, ja. ja, gelijk, van. eigenlijk. Misschien Zo wel. Ja. Ja. Dus, uh, die discussie gaan we nu niet voeren. Maar ik ga jullie wel danken, heren. Dank. En wij spreken elkaar straks weer, Gio. Tot volgende uur. Ja. Yo, doei. Meer sport is er namelijk uh, voetbalnieuws. Ja, zondag speelt Feyenoord tegen PSV. En voorafgaand aan zo'n topper moet er natuurlijk stevig worden getraind. Maar bij Feyenoord liep het gisteren uit de hand. Sven van Beek en Steven Berghuis raakten slaags... na een stevige tackle van van Beek en natrappen van Berghuis. Oh! Hey! Hey! Hey! Ja, het ging er heftig aan toe. En die campanen werden uiteindelijk door, uh, uit elkaar gehaald... door andere Feyenoorders. Hmm. Real Madrid heeft gisteravond in de Spaanse competitie... met 3-1 gewonnen van Leganes. En dat is allemaal niet zo bijzonder. Maar het record dat uh, Real-verdediger Sergio Ramos vestigde wel. het is wel een beetje een dubieus record. Ramos kreeg namelijk een gele kaart. En dat is zijn 163ste gele kaart op het Spaanse hoogste niveau... Een record dus. Overigens heeft hij ook nog het record aantal rode kaarten op zijn naam staan. Dat zijn er 19. Je kunt maar ergens goed in zijn. Ja. Helene, de files. Ongelukken op de A2 bij Waardenburg en op de A15 bij Rotterdam-Charloes... veroorzaken veel verdraging vanochtend. En de zogenoemde veilingroute. Dat gaat dan om de, om de N222 van Rijswijk naar Naaldwijk. Die is dicht door een ongeluk bij Quinshul. Um, Helene, dankjewel. Zometeen een oproep aan een ieder die luistert. Want we beginnen bij de NWS met een onderzoeksproject. En daar hebben we iedereen eigenlijk bij nodig. Joost Schellevis die komt zometeen uitleggen hoe het werkt. Het heeft iets te maken met een app. En daar weet hij alles van. De Handsome Poets eerst. Met Make It Better. poets dus en make it better. We gaan nog even naar de winterspelen, want ja, daar zijn natuurlijk altijd blije gezichten te zien in Zuid-Korea. Maar achter die uh, toch wel bekende Asian smile zit ook een uh, andere kant. Zuid-Korea heeft het hoogste aantal zelfmoorden van alle ontwikkelde landen ter wereld, 36 per dag maar liefst. President Moon wil wetgeving invoeren om het aantal suicides omlaag te krijgen. De discussie is dus volop gaande, zeker nadat een bekende K-popster... dat is uh, een popster van Koreaanse achtergrond, uh, onlangs zelfmoord pleegde. U hoort een verslag van Josephine Trey uit Korea. Behalve sport worden er hier in Pyeongchang ook allerlei culturele activiteiten georganiseerd. Begida. Vanavond is er een K-popconcert op een terrein bij de universiteit. Gigantisch groot podium met een lichtshow. K-pop staat voor Korean pop, ontzettend populaire muziekstroming in heel Azië. They have a really catchy rhythm and the melody. Vicky the... woont hier en ze helpt me met vertalen. K-pop is really happy and really look cool. Maar die K-pop bleek niet zo mooi en vrolijk. Toen een paar maanden geleden een van de bekendste k-popsterren zelfmoord pleegde, I was really shocked. De bezoekers hier, allemaal op en doppen gestyled, hippe kleren. Deze vertellen dat ze niet wisten dat hij depressief was. Yes. They don't want to talk about it. Yeah. In de Koreaanse maatschappij wordt überhaupt niet gesproken over depressies, omdat het een teken van zwakte is. Er is zoveel druk in onze maatschappij, zegt Vicky. Je moet altijd de beste zijn. Middelbare scholieren gaan zes dagen per week naar school. Soms wel tot 12, 1 uur s'nachts. We We Na school moeten ze naar de beste universiteit. Daarna moeten ze de beste baan krijgen. Soms voel ik het te veel voor mij. Voor sommigen is die druk te veel. Vicky kende een meisje op haar school dat een zelfmoordpoging deed... door van de dertiende verdieping te springen. Gelukkig overleefde ze het. Geen enkel welvarend land ter wereld... heeft te maken met zoveel zelfmoorden als Zuid-Korea. 36 per dag. Elke 40 minuten maakt er iemand een einde aan zijn leven. Ik ga langs bij Lee Joo-hee. Haar organisatie, The Life Precious Educational Association geeft lezingen over zelfmoord en maakt informatiepakketten voor scholen. Ze laat in haar kantoor zien dat mensen ook 24 uur per dag... op hun website of telefonisch terecht kunnen voor hulp. Ze is zelf ervaringsdeskundige. Tien jaar geleden deed ze een zelfmoordpoging. Haar ouders waren overleden en ze had financiële problemen. Ze slikte pillen, maar werd gelukkig wakker in het ziekenhuis. Ze vertelt hoe haar dochter haar er doorheen heeft gesleept. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen hun omgeving in de gaten houden... en signalen oppikken van mensen die somber zijn. Precies wat president Moon van Zuid-Korea ook wil... Hij gaat miljoenen investeren in een heel pakket maatregelen... om het aantal suïcides omlaag te krijgen. Hij wil bijvoorbeeld veel meer hulpverleners opleiden... en psychische hulp makkelijker verkrijgbaar maken. In elke wijk. Daar is Lee Juhi blij mee. Er zit nu zo'n taboe op. Ze vertelt dat mensen niet naar een psychiater durven... omdat je dan een aantekening krijgt. En bij sollicitaties wordt je daar soms op afgewezen je in Vicky en de andere bezoekers van het concert... ...hopen vooral dat de druk om goed te presteren... ...in de Koreaanse maatschappij wat minder wordt. Er zijn veel From the work, from the family, from the friends. Wij Koreanen moeten ons niet meer zoveel aantrekken van de buitenwereld, zegt Vicky. First, uh I think that we need think about ourselves. Respect ourselves, ourselves. Maar proberen meer van jezelf te houden. Iets meer vrije tijd nemen. Yeah, to enjoy our life with friends and the family. En genieten van het leven. That is also really important, I think. Het is nogal een onderwerp en Josephine Trei gaat daar vanmiddag nog verder uh, op in. Um, ze maakte er nogal wat mee, ook tijdens die reportage... want ook tijdens uh, haar werkdag uh, was er uh, sprake van een ander geval van zelfmoord. Er was iemand van een brug gesprongen. Um, uh, daar vertelt ze vanmiddag meer over in Nieuws Co. En dat geeft maar aan hoe groot het probleem is. Het is uh, zeven minuten voor acht. Uh, we zitten met z'n allen steeds uh, uh, vaker en meer op sociale media... en halen daar ook ons nieuws vandaan. Dat weten natuurlijk ook de politieke partijen... die graag advertenties plaatsen... naast bijvoorbeeld het nieuwe kapsel van Tante Geet. Ik noem maar even wat. Maar hoe politieke partijen sociale media inzetten... dat is lastig om daar een inkijk in te krijgen. En tech-redacteur Joost Schellevis gaat daar iets aan doen. Althans, dat gebrek aan inzicht gaat hij oplossen. Althans, dat is de wens. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even uitleggen waarom dat zo lastig is... eigenlijk om te zien wat politieke partijen doen op bijvoorbeeld Facebook... Nou, als partijen een advertentie plaatsen op Facebook... dan kunnen ze die heel nauwkeurig mikken op een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld mensen van 55 plus uit Groningen. En die hoeven jij en ik dan helemaal nooit te zien. En dat maakt ook dat het lastig is om daar echt inzicht in te krijgen. Heel veel, dingen, uh, heel veel advertenties onttrekken zich eigenlijk aan het zicht. En dat geldt voor advertenties voor stofzuigers en haarproducten... maar ook voor politieke advertenties. Ja, uh, je hebt een oplossing. Wat ga je doen? Ja, samen met ProPublica... dat is een Amerikaanse uh, non-profit onderzoeksjournalistiek organisatie... Uh, hebben we een plugin uitgebracht die je kunt installeren in je browser... Hm. En daarmee kun je vervolgens ons helpen... om die advertenties inzichtelijk te maken. Wat die plugin eigenlijk doet... is de advertenties in jouw Facebook-tijdlijn doorsturen... naar de service van ProPublica. Uh -huh. En dan kunnen wij er vervolgens uh, naar op zoek uh, naar politieke advertenties. Ja, dus je, je roept eigenlijk iedereen op om, om dat te doen... en mee te werken aan het onderzoek. Um, dan uh, vraag ik me gelijk af... Ja, wat, wat ga jij dan allemaal zien als ik die plugin uh, installeer? Uh, hoe zit het met onze privacy? Ja, daar hebben we natuurlijk goed over nagedacht. Uh, het is niet, die plugin is sowieso ook vaker gebruikt bij andere verkiezingen. Of in ieder geval in andere landen. En uh, het is nooit zo dat, de, de, de, dat jouw privégegevens worden doorgestuurd. Dus wel de advertenties in jouw timeline. Maar wie jij zelf bent. Dus uh, door wie bepaalde advertenties zijn gezien. Laat staan de rest van je Facebook timeline. Die worden niet doorgestuurd. Ah, dus we zien echt okay. alleen de advertenties die jij hebt gezien. En de doelgroep waarop dat was gericht, bijvoorbeeld 25- tot 45-jarigen. Ja, en het is al wel eens eerder gedaan, dus een beproefd recept. Wat, wat, wat hoop je daaruit te halen? Waarom is het belangrijk dat veel mensen meedoen? Nou, waar ik benieuwd naar ben, is waar, uh, op wat voor kenmerken... op wat voor doelgroepen selecteren politieke partijen. Dus, uh, zijn dat, ja, uh, wat voor doelgroepen zijn vooral interessant... In verschilt dat misschien nog per gemeente? Passen partijen de doelgroep ook nog aan uh, na, na, na, van de doelgroep? Dus vertellen ze iets anders tegen jongeren dan tegen ouderen? En zijn die uitspraken misschien tegenstrijdig tegen elkaar? Naar nou, nou, dat soort dingen zijn we eigenlijk uh, op zoek. Hoe kunnen mensen meedoen uh, die, uh, die extensie installeren... Nou, het werkt alleen op je desktop. Uh, en als je naar nos.nl slash campagnemonitor gaat... dan vind je het downloadlinkje voor Google Chrome en Mozilla Firefox. Oké. Okay. NOS.nl schuin campagnemonitor. Joost, dankjewel. Uh, en ik ben wel benieuwd of mensen uh, bereid zijn om mee te doen. Hashtag R1JN of NOS Radio 1 met een apenstaartje ervoor. Dan uh, lezen wij dat op Twitter. Laat maar weten. En u kunt natuurlijk ook berichten sturen via de, NOS, uh, nee, de NPO Radio 1 app. Dat lezen we ook. Zometeen over die opmerkelijke rauwe confrontatie tussen nabestaanden en overlevenden van de schoolschietpartij uh, in Florida. En politici die uh, de waterwetgeving uh, niet willen ver aanpassen. Althans, dat willen ze wel. We gaan afvragen of ze dat ook gaan doen. NTO Radio 1. 24 uur per dag, boordevol de mooiste gesprekken, debatten en reportages.